De Britten mogen alleen boven Irak opereren. Premier Cameron en zijn minister van Defensie hebben het vaak gehad over een uitbreiding van de missie. Steeds meer Nederlanders zitten langer dan een jaar zonder werk. Volgens het CBS waren het er in het eerste kwartaal 289.000. Dat zijn er 56.000 meer dan in die periode vorig jaar. Het aantal langdurig werklozen ligt met 3% lager dan het Europees gemiddelde van ruim 5%. Japan kijkt nog eens naar de plannen voor het nieuwe Olympisch stadion in Tokio. Aanleiding is de ophef over de gigantische kosten van bijna 2 miljard euro. Veel Japanners zijn boos over de hoge kosten in tijden van bezuinigingen. Het Japanse kabinet zegt nu dat de plannen voor het stadion worden aangepast. Vakantiegangers die naar Zuid-Europa gaan... moeten extra pauzes nemen en genoeg eten en drinken in de auto hebben... zegt de ANWB. Het wordt druk op de wegen en in zuidoost frankrijk Oostenrijk... en Noord-Italië wordt een temperatuur verwacht van ongeveer 38 graden. Dan nog het weer, veel zon en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan het strand tot 30 in het oosten. In het weekend zo goed als droog en geregeld zon. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor de Afrit hoendelo 9. Dat is na een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht voor Lunette 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Bridenoordbrug 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Medaille, maar nog nooit de gouden. En daar waren ze deze keer heel erg op gebrand. Ook al omdat Frits Wiegman bijvoorbeeld die vorige vier toernooien meemaakte en omdat Coach Verheuvel en Ben Klerks er na deze Spelen mee stoppen. De mannen waren super gemotiveerd. Zo ook heel erg nerveus. En dat was te merken in het begin van de wedstrijd. Zijn eerste aanval gaan bouwen. Gertjan van der Linden, Servaas Kamerling. Een duo dat ook in de club samenspeelt naar Frits Wiegman. En Wiegman heeft dit toernooi goed gespeeld en goed gescoord. En kijken wat hij nu kan. Hij gaat het proberen. Frits Wiegman, de eerste twee punten zijn daar. En dat is een lekker begin. Valdes gaat de bal inwerpen en zoekt Kylie. Maar dit is de kracht van Gertjan van der Linden. Heel snel in zijn stoel. En vooral voordedigend, heel sterk voor Nederland. Van der Linden gaat erin. Ben Clerks onderdoor. <tieft> Wordt uitstekend verdedigd, moet ik zeggen, door James Miller... Die de bal uit de handen van Ben Klerks sloeg en uh, zonder zijn handen te raken. Prima gedaan, Miller. Nederland mag inwerpen aan de zijkant. Gert-Jan van der Linden. Ben Klerks. Terug op Van der Linden. En Cervaas Kamerlingen, die kan dit hoor. En dat mag er niet in die bal, maar dan Ben Klerks nog een keer, die gaat ook mis. René Martens goed in de rebound. En dan een overtreding van de Amerikanen, Hand op de handen slaan van René Martens. Of van, ja, van René Martens. En dan mag Gertje van der Linden aan de zijkant gaan inwerpen. En hebben de Amerikanen hun eerste fout gemaakt. En dat gebeurt dan door David... Een grapje van onze technicus vandaag, Ruud Jansen, vorige week getrouwd. En die dacht ik zal even Henny terugpakken. Die haalde dus uit 1992 de Paralympics in Barcelona... een verslag van het rolstoelbasketbal van het Nederlands team. Ja, dat gebeurde toen. Leuk hoor, Ruud. dankjewel. Ja, wel. Graag gedaan, hoor. Ja. Wij praten hier over de Ronde van Frankrijk. En dat doen we met Klaas Koper. 85 jaar, fietste vier keer de wereld rond. 160.000 kilometer in zijn leven. Fietst nog steeds. Heeft gisteren 70 kilometer gefietst. 70 kilometer gisteren fietste ook uh, Rob Schuiten... Maar dat gaat wat sneller, denk ik, Rob. Ja, ik doe mijn best. Ik, ik kan niet langzaam fietsen. Maar je werd gisteren ingehaald? Ja, één keer. En toen pakte ik gelijk civiel en daarna sloeg ik gelijk rechtsaf. <laughs> Weet je wel? Ja. <laughs> ja. Maar dat gebeurt natuurlijk vaak als ze je herkennen, dan willen ze hier voorbij, hè? Nou, ik moet zeggen, ik word niet zo vaak herkend hoor, op de fiets. Dus nou ja. niet dat uh, ze zeggen oh, dat fietsschuiten, die gaan we even pakken. Ik zie het op kilometers afstand hoor, als je aan het fietsen bent. Ja. Maar ja, zit je dan zelf op de fiets? Nee, nee. Ik nee. zit in dat blauwe autootje. We gaan terug naar de ronde van Frankrijk. Weet jullie wie de eerste gele trui won? Ooit. Ja? Garin? Nee. Christophe. Eugène Christophe, ook wel de oude Gallier genoemd vanwege zijn grote snor... is de geschiedenis van de Tour de France ingegaan als eerste gele trui drager. Die werd voor het eerst uitgereikt in 1919 toen Eugène zijn zevende Tour inging... Plak voor de elfde etappe van de start ging... kreeg hij het gele tri tri tri tricot om zijn schouders. Maar behalve dat Christophe zijn naam vestigde als eerste gele truitdrager, maakte hij die ook door zijn pech op kritieke momenten. En daar gaan we weer. In 1913 had hij de overwinning eigenlijk al op zak... toen hij tijdens de afdaling van de Tourmalet een aanrijding kreeg met een auto... en de vork van zijn fiets brak. Hulp van derde mocht er in die jaren niet komen. Er zat voor Eugène niets anders op dan te gaan lopen... 13 kilometer verder bevond zich het eerste dorpje waar de wielrenner zijn fiets kon repareren. Dat ging uiteraard onder het kritische oog van de toercommissarissen die erop toezagen dat Christophe zijn werk alleen deed. Door dit openthoud verloor de Fransman vier uur op zijn concurrenten en daarmee ook de ronde. En in 1919 overkwam de renner hetzelfde. Toen brak de voorvork van zijn fiets in de buurt van Valenciennes en weer verloor hij enkele uren. De derde keer dat Christophe door pech werd achtervolgd was in de Tour van 1922. Opnieuw kreeg hij een vreembreuk, nu in de afdaling van de Galibier. Over pech gesproken, mannen. Ja, en toen moest je het zelf doen, hè? Ja, wat... je je voorstellen? Nee, absoluut niet. Dan moest je nog framebouwer zijn ook. En als de smid dan de, de, de blaasballen ge gebruikte, dan had je het niet alleen gedaan, en dan werd je gedisqualificeerd. Nee, ja, ja. Dat was, dat werd, daar werd heel streng op gegondeleerd. Ongelooflijk. Kan je je dat herinneren, dat soort dingen uit vroeger. Uh... Nou, niet uit mijn tijd natuurlijk, maar ik ken de verhalen ken ik dus wel. Ja. Onvoorstelbaar niet? Ja, het waren gewoon techneuten ook nog eens een keertje. Want als, als er vork breekt, dan moet toch gelast worden en zo. Wat, ja, en, uh... onvoorstelbaar. Laten we even teruggaan naar de 15 juli, toen de Tour Malais de scherprechter werd. Daar uh, reed die Marlin, Marlin, hè, Martin, sorry moet ik zeggen. Drie minuten goed. Hoe is dat mogelijk, Rob? Ja, ze willen hè. Hij dacht dat hij de overwinning zou kunnen pakken, maar uh, ja, dus toch niet. Nee. <laughs> en toen Maika. Ja, schitterend. Wat is dat een renner, zeg? Dat wordt er ook nog één hoor. Ja, die zou, maar die zou hem ook kunnen winnen, denk ik. Ik denk over een paar jaar. Want had, er was al sprake dat hij volgend jaar zou stoppen. En dan denk ik toch dat dat de kopman wordt bij die ploeg. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar denk je echt dat hij stopt? Nou ja, er was sprake van. Maar hij blijft dus nu nog een jaar. En ik denk dat hij dit jaar erop wel stopt. Wat vind je van het, van het slechte rijden van de Fransen? Nou ja, die rijden al, al jaren slecht. Dus die stellen allemaal niks voor. Maar nou, het is toch Frans, het is de tour van Frankrijk. Dus ja, de, ze hopen erop. Ja. Ik, en dat vind ik wel mooi van die Fransen. Maar er rijdt niet echt iets rond dat je zegt. Ja, ja, ja maar die, die hebben ook slechte dagen zijn goede dagen. Maar ja. het is geen, geen renner die constant is. Dat is ook erg jong nog. Ook dat? Die komt ook wel aan, aan de beurt. Ja. Mooie ritten, hebben we gezien. Geweldig. De 16 juli. Daar was lieve Westra weer eens even aan de gang. Dat was een mooi plan. Maar het lukte niet. Ook niet. Zonde. Dat plateau erbij. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik ben eigenlijk nog nooit in Frankrijk bij ze fietsen. Nou, dat is fantastisch. Maar die, dat is zo'n vreselijke kool. Dat is niet normaal. Dat ze daar zo snel tegenop kunnen. Ik vind het werk bijzonder hoor. Ik vond het ook zulke mooie gezichten. Dus die bochten die erin liggen. Hè? Ja. ja. Eén shot. En je ziet zo vijf, zes bochten die... Ja, Achter elkaar mooi. Ja. Geweldig mooi. Schitterend. Wat is het mooiste van deze tour, vinden jullie? Wat vind jij, Klaas? Nou, de, de, het mooiste waar ik van genoten heb... dat zijn die drie pyrenee etappen natuurlijk. Drie keer uh, een man solo uh, aan de finish. Dat is, uh, dat is echt ouderwets. Ja. Zou het in de Alpen ook gebeuren, denk je? Ik hoop het alleen maar. Ja. Maakt het wel spannend natuurlijk. Hebben jullie enig idee of Vroom er nog afgereden kan worden? Nou, ik moet zeggen... Uh, wat ik dus zeg... Kijk, uh, He, ze zeggen toch dat de, de, de Tour win je pas in Parijs. Maar ik denk dat hij straks een dag heeft dat hij er doorheen zakt. Het kan niet anders. Nee. Kijk, zijn kopman of tenminste zijn knechten doen nu heel veel voor hem. En ja, die komen ze zelf ook een keer tegen. En dan, dan moet hij het zelf doen. En ik denk dat, dat er een dag komt... Ja, kijk, je, je kan ook maar pech hebben. Ja. En dan is het ook... Uh, moet je maar zien hoe je eruit komt. Of, of, ze kunnen ook niet van fiets wisselen. Want de man is 1,86. En ik denk dat uh, Poort en... en, en uh, wat heet die andere jongen? Thomas. Ja, die, die zijn niet zo groot. Voor mij is Thomas wel eigenlijk zo, uh, rond de 1,84 denk ik. Ja. Zoiets. Ja. Dus dan zouden ze een fietswissel kunnen doen. Maar, ja, het, maar nou, dan nog... Ja, dan... Dus wat ik zeg... Het, het kan allemaal. Heb ik het verkeerd gezien? Of zijn jullie het met me eens dat Richie Poort toch eerder eraf gaat dan in andere? Ja. Nou, ik moet zeggen, uh, zoals hij gisteren reed. Nou, ja, het, het is gewoon, gewoon bizar. Ja, het is hè? Ja, die, die, die, die, die, die halve kool heeft hij voorop gereden. Ja. Zullen we eens vragen aan Ruud of hij wat anders heeft op franks Sinatra? Ja, ja, hoor. En, en, en eigenlijk, Ruud, moet je voor Klaas zometeen toch een smartlapje draaien. Koningsmartlap. Als Mankenijlis. <laughs> nee, die dus dan allemaal nog niet. Wat heb je, Ruud? Levensliederen zijn het eigenlijk. Ja. Oh, maar dit is mooi.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 Waren net zo mooi als jij anders van Frank zijn maar Herman van Veen en Anne Terug naar Henrikkert heeft aan de telefoon de gast van vorige week, André Jansen... de grote wielrenpromotor in Nederland... die eventjes uit Veendam van de lange leegte kwam rijden naar Zandvoort... om hier mee te praten. André, we worden verwend, hè? Uh, ja, we worden verwend. Het is een uh, prachtige Tour de France om naar te kijken. Ik zie dat dagelijks van de zeer vele reacties op uh, mijn uh, WAF... Uh, Forumpage ja. En uh, de mensen zijn ook uh, Zeer meelevend, mag ik wel zeggen Hè, De reacties zijn Iets van de lucht Want er is altijd met mensen die tijdens de tour Ineens enthousiast worden Dat ze hun enthousiasme niet onder stoelen Of banken steken Maar die is niet gelijk Hè, Er is dus uh, Ik vind uh, deze renner goed En de ander zegt, nee ik vind hem niet goed Ik vind die andere goed en die andere die zal wel iets ondeugels hebben gedaan, dus die moet uh, afgezworen worden. En dan zegt de andere, helemaal niet. En dat soort uh, uitingen krijg je dan. Na de Tour zal het waarschijnlijk weer uh, terugvallen uh, in het uh, wielrennen anekdotes en foto's. En dan gaan we ons vooral weer focussen op de prachtige verhalen uit de geschiedenis van de wielersport. Ja. Ik ben tegenwoordig blij als het half zes is, want dan kan ik naar het toilet. <lacht> Kun je me goed horen? Hè? Ik hoor jou heel erg goed Alhoewel, Veendam is natuurlijk een uh, ongelofelijke afstand We hebben vandaag als gast uh, Klaas Koper Die ken je nog? Ja Klaas, ja zeker Nooit van gehoord De man zonder helm Ja, de man, de man van de smartlappen en de man zonder helm En we hebben Rob Schuiten, de zoon van Ja Rob, leuk Dag André Dag je. Hoi Rob <laughs> heb je de laatste fiets al te pakken gekregen? Nee, nee, we zijn er <laughs> nou mee bezig. Ja, die paarse was het geloof ik, die baanfiets die Jan de Grand gebouwd had, hè? Ja, ja, die fiets op Frieland zijn we nou mee bezig met Harm Oostering. Ja, het is toch wat verdorie prachtig dat je er zo enthousiast voor bent. Ja, mooi, hè? Hey, ja, nou, ik heb bijvoorbeeld ook Bjorn Kuiper. De zoon van Henny, die ook uh, erg enthousiast is voor de sport. Zelf niet zozeer de sport bedrijft. Maar erg veel uh, gegevens van zijn vader altijd nog uh, probeert uit te zoeken. Het is wat makkelijker dan van jouw vader, want uh, die leeft gelukkig nog. Ja. Hé, hey André, kan jij niet helpen met die fiets? <laughs> ik heb het toch al geprobeerd op WAF. En ik, ja. zit niet, uh, ik zit niet zo diep in de fietsen het fietsen gebeuren, dat ben ik eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Ik ben meer een liefhebber van wielrennen dan van fietsen, zeg ik altijd. Nou ja, het is een beetje met elkaar te maken hebbend, hè? Geen wielrennen zonder fietsen. Nee. En geen fiets zonder wielrennen. Nee. <laughs> ja. André, we hebben het net gehad over Lance Armstrong, die nu in Frankrijk is. Jij hebt een, een soort pardon-site voor hem. Wat vind je nou van al die mensen die commentaar hebben op die jongen? Nou, kijk, hij is natuurlijk ook een slachtoffer van zijn tijd geworden. Hè? Hoewel het geen aangenaam mens was. Maar ik probeer altijd te benadrukken van jongens. Er is ook een andere kant van jullie overtuiging. Want iedereen is er altijd, uh, heeft de mond ervan vol... ...van dat het een onaangenaam mens uh, was en is. Maar ik weet niet anders dan dat die man alleen maar goedheid voor de mensheid heeft uh, betoond. En waaronder nu weer. Hij probeert geld in te zamelen voor de kankerpatiënten... En ik heb dus op de page over Lance Armstrong pardons... die ik uh, heb geïnitieerd een maand of wat geleden... Uh, heb ik alle complimenten die komen dan via Johan Braneel binnen. En ik weet dat Lance meekijkt. En uh, is er erg blij mee dat er inmiddels stemmen opgaan om te zeggen van... jongens, als je nou uh, Fausto Coppi hebt vergeven... die ook niemand had vermoord... Uh, vanwege zijn gemene... Uh, streken ten opzichte van zijn knechten en zijn tegenstanders... en je hebt andere wielrenners vergeven... die zelfs uh, geen moorden hadden gepleegd... maar wel uh, doping hadden gebruikt. Als je die vergeeft en als je de ouders hoort... van de kinderen die vermoord zijn twee maanden geleden... in een school in Amerika die de moordenaar hebben vergeven... Nou, dan denk ik dat het tijd wordt dat deze meneer Lance Armstrong... die zeven toerzegers zijn afgenomen, ook vergeven zou kunnen worden, denk je niet? Niet zou kunnen worden, zou moeten worden. Zou moeten worden, natuurlijk. Die man heeft zich de pest getraind, Die lag in zijn bed op een bepaald moment naar het plafond te staren. En die zei, jezus, jezus, ik heb kanker. Wat nu? En die lag daar te dromen, stel het je maar eens voor naar dat plafond te staren en die dacht van... oh god, ik ga dood. Maar stel nou eens dat ik niet dood ga, dat ik genees. Wat zou ik dan gaan doen? En daar droomde die jongen van. En die dacht, weet je wat, als ik dan ooit beter zou worden... dan zou ik de beste wielrenner worden die er ooit geweest is. Als ik nou eerst maar beter word en stel je dat nou eens voor... wat is er gebeurd? Die jongen is genezen... Die heeft zich het happy Bobby getraind. Die is in februari... Ik heb daar filmpjes van een Lance Armstrong Parden staan. Uh, hoe die in februari aan het trainen was op de Coles... waar het nu zinder rond heet is, maar toen was het min 4 of min 5. En dan zat hij in de ijskou, Was hij die kools aan het uh, verkennen. En uh, heeft daarmee bereikt dat hij een enorm niveau uh, heeft... Uh, bereikt in als wielrenner. Veel hoger dan in 1993. Eh, of in 1992, toen hij al wereldkampioen was bij de beroepsrenners. Hij is zelfs klimmer geworden. En eh, ja, ik vind het iets, iets ongelooflijks. En helemaal als de mensen roepen van ja, doping. Eh, nou ja, dan moet je ook even terugkijken naar de geschiedenis van alle anderen. En eh, ach, ik maak wel eens een grapje op... Eh, Waf bijvoorbeeld, dat uh, Lucien Petit Breton... Uh, dat daar urine van teruggevonden is uit 1913 of uit 1920 of zo... op zolder bij de opa van uh, Jacques Godet en dat die urine is onderzocht. En ja hoor, en stel je dat nou eens voor... Nou, stel je nou eens voor, de jongens van... Uh, hoe heet dat programma? Uh, Frank Blijleven en... Uh, mm -hmm. En Bert Dijkstra, die hebben dat leuke programma gemaakt... en toen zeiden ze van... ja, maar wie heeft er nou wel de Tour gewonnen dan? Ja, nou, toen zijn ze gaan strepen... en uh, toen bleek dat de elfde de Tour gewonnen zou hebben... mocht er uh, echt op doping zijn gecontroleerd. Dus, uh, ach, doping. Men heeft het woord in de mond alsof je zegt fiets... of, of fietsbel. Het is dus een iets wat grijpbaar is. Nee hoor, doping is een methode... Uh, waarmee je kunt zorgen dat de prestaties worden verbeterd. Ja, nou, en, ik, en het paard uh, van de schillenboer wordt nooit een rempaard, hè? Precies, een schillenpaard wordt nooit een rempaard. Uh, de, de, in de oostvoormalige communistische landen waren speciaal laboratoria ingericht om ter propaganda van het land de lichamelijke prestaties te verbeteren. En in het westen waren atleten aan het zoeken om de boel te belazeren naar medicamenten. Hè, dus uh, medicijnen om zieke mensen beter te maken. Maar in het oosten hadden ze al dingen ontwikkeld die echt de prestatie konden verbeteren. Die waren al veel verder. André, hoe kun je een aangenaam mens zijn als je zeven keer de Tour de France uh, wint? Als ik vroeger een doelpunt maakte, was ik een week uh, zeer onaangenaam tegen mijn hele omgeving. Ja. <laughs> Dat is een doelpunt. Ja, aangenaam mens zijn. Nou, ik denk dat er nog nooit een topsporter een aangenaam mens is geweest. <lacht> Anders was je geen topsporter geweest. Heb jij nog iets... Die uh... realiseren zich meestal pas na hun carrière hoe onhebbelijk ze zijn geweest, de toppers. Wat ik me afvraag, hè, als is een vraagje tussendoor mag stellen. Uh, die man, die, die Armstrong, die heeft dus die ziekte gehad, kanker. Die heeft daar natuurlijk een heleboel troep van in zijn lijf gehad, door middel van bestralingen, eh, chemokuren waarschijnlijk, of wat dan ook. Ja, in, in, in hoeverre zou het mogelijk kunnen zijn dat restanten daarvan werden aangemerkt als zijnde doping, wat het dus gewoon helemaal niet was? Daar weet ik niet of het ooit is onderzocht. Dat zou ook kunnen, maar eh, ik geloof dat Armstrong 700 keer is onderzocht, zijn urine dan, enzovoort. Ja. En er is nooit iets gevonden. Uh, het feit dat het bekend is geworden dat de man ooit doping gebruikt heeft, is door zijn eigen bekentenis geweest. Het is nooit aangetoond. Hm. He, 99 ja, van de 100, de 100 de houden hun mond, de mond de André. Dat heeft je dus gewoon verteld. Hm. Hij is één keer gestart in een tijdrit, uh, Jacques Anketiel. En na die tijdrit zegt hij... Uh, nou, ik ben gestart zonder enige stimulantie aan, maar dat doe ik nooit meer. <laughs> zeg, André, Rob Schuiten zit hier, de zoon van. Wat weet jij nog van Roy? Nou, ik weet van Roy dat het een uh, gabber van me was. En dat ik altijd heel goed met Roy kon, kon opschieten. En we zijn uh, nog closer geworden, zelfs toen hij uh, begon met PDM. En toen zijn we samen uh, met, naar het allereerste trainingskamp geweest in uh, Fuengirola. En daar was ook uh, uh, willem dot en alle renners, bijvoorbeeld, ook, steunen ze. Uh, al die renners waren er en ik trainde dagelijks mee. En uh, ook af en toe, ja, dan uh, vroeg Roy, wil je dit te voldoen of dat. En dan mocht ik in die nagelnieuwe PDM Mercedes rondrijden. Dus dat was hartstikke, uh, ja, daar was je hartstikke trots op. En je reed, en, ik er wel af natuurlijk, jij. Uh, Harry was dus de man die, uh, die zeg maar, dat, die wielenploeg heeft geïnitieerd. Ja. Die gevraagd is door mensen van uh, Philips. En ik voelde me er ook enigszins bij betrokken. Nou, het was wel aardig. In het eerste trainingskamp mocht ik uh, helpen... Uh, bij het maken van foto's en reportages en zo, met Willemblad VK en film. En ik trainde dagelijks mee hè, met Roy, ben ik vrij kloos geworden. Die is toen die periode ingegaan van grote druk met de wielenploeg. En heel succesvol ook al meteen. En uh, ik vond het dan uitstekend de gozer als ploegleider. Alleen, Roy is het type van geen gelul opschieten. En die had jarenlang in Italië gewerkt. En daar was het ook geen gelul opschieten. Maar in Nederland, als je een order geeft, een commando geeft, voer dit uit... dan zeggen ze, ja, maar ik denk dat het zo beter is. Nou, dat was niet tegen Roy. En dat was ook niet tegen Jan Raas, en ook niet tegen Peter Post. Alleen op dat moment, die jongens konden het niet accepteren. En het is erg jammer dat Roy na korte tijd al het veld heeft moeten ruimen als ploegleider toe. En toen was dat dus klaar. Maar pas daarna kwam hij naar mij toe. Hij zei, André... Uh, dan moet ik toch op een of andere manier kunnen zorgen... dat ik zelf, dat ik verder kan als ploegleider, Want ik, ik wil het wel blijven doen. Nou, toen zijn we zo ver geraakt... dat ik met Noël de Meulenaren van Beaulieu. Uh, nou, we waren ook een haar nagevuld. En in die periode zagen Roy en ik ons elkaar regelmatig. En ik logeerde ook nog eens daar. En we gingen vaak naar België. En hij kwam op bij mij op bezoek. En, uh, nou... Uh, toen heeft hij toch een besluit genomen. En ik vond het een goed besluit. En het niet lukte. Van ik ga naar Portugal. Dat wil, wil iets zeggen doen. tegen je. Als je dat voelt, dan moet je dat doen. En helaas uh, is hij veel te jong van ons vertrokken. Ja, dat is zeker zo. Is zeker maar zo. we zullen ons uh, hem altijd herinneren als een, uh, een fenomeen. En ik, vind het, ik vond het altijd een fijn mens. Nou, onze broer Fred is weer op de grote vaart. He. Die had gisteren ja. de... Uh, dat Ad, is een go. heb ik ook op Facebook contact mee. Leuk. Heb je nog iets tegen Klaas en Rob te zeggen, André? Want dan moeten we je stoppen. Want de, de uitzending is bijna vol met jou gepraat. Ja, Klaas, heb je de laatste week nog gefietst? Ik heb gisteren nog 70 kilometer gefietst, jongen. Ik dat trots op je zeg. Maar dan moet ik eerlijk toegeven, ik heb sinds een paar weken heb ik een e-bike. Ga, ja, vals, jongen. dat is het gewoon, hè? Over doping gesproken. Ja, ja, elektrische doping. Maar mag dat dan ook op mijn leeftijd? Ja, hè? Het is de 80 verjaardag om een e-bike te krijgen. Ja, prachtig toch? Ik ben helemaal herboren. Maar je moet even goed trappen, hoor, wil je dit ding vooruit krijgen? die wielrenners met die helmen op... Hè, die moet je allemaal uit het wiel rijden. Dus ja, ja. Die, die bike even opvoeren. <laughs> en dan gaan ze naar je zitten wijzen... en dan zeggen ze je moet een helm op. Maar dat maakt je toevallig lekker zelf uit. Kijk, zo is het ook nog een keer. André, dank voor je, voor je mooie woorden. Heel even nog, WAF. Als je dus op Facebook gaat, je, je tikt WAF in... dan kom je bij jou, hè? Nee, niet WAF. Je moet wielrennen, uh, anekdotes en foto's. Oh, maar als je bij wiel komt... Dan opent het al in de blauwe balk op Facebook. Oh, hoort dan hoort het je. Je je wielrennen he? indrukken en dan kom je bij wielrennen, anekdotes, foto's. Blijf heel even hangen, we hebben een cadeautje voor je. Oh, wat leuk! De begrafenis van Mancanelis. Oh ja. <laughs> ja, dat was een mooie. Dag André, dankjewel. Ik heb nog gezongen in de Shorts of Londen. Ja, nou, daar zullen we het daar niet over hebben. <laughs> Dag, André. Bedankt. Dag André, doei. De hele Willemstraat is ding, rib roer. En ieder trok ze zonder ze bakje Men moest de manken Nijlers die hem was gepiept. Mit ze alle hun is begraven gaan. Familie, leien en ieder die je met gekend. De Loterijclub in het Fiscalisie was precies. O, Gerrit die liep zwaaiend met zijn vrouw Met een rode des, maar ook verder in de rouw En al de kraaien, zoals gewolk van geen vies sloegen op een dries, gaan partijen achter kies In de buurvrouwen jammer de sapperloo die arme man kan eilen zo in een dood. S'avonds is hij vallig gestaan, gezond en wel naar bed gegaan. En vanmorgen zo ineens dood opgestaan. Z'n vrouw werd door de hele buurt gekondoleerd. En die riep zo hard, tenminste meeste het waait. Aan een kant is het goed dat hij hem is gekrepeerd. Want zo'n lollige leven heb ik nog nooit gehad. Hij had nog nooit een cent verdiend, want altijd was hij los. Nu krijg ik de meeste honderd gulden uit de dode bos. Toen de stoet voorkwam, toen hij is me zo heel droog. Die arme manken uit het drama van vier hoofd. En in ieder riep op zij: hij is gemeen genoeg, ze biedt bovenop je des te springen als je hier de kans toe ziet. Toen het gelijk beneden kwam, werd die heel niet. met blommetjes in het eerste rijtje neergezet. Daarop stapte iedereen in de ratige meteen wat heen maar in de Spardammerstraat werd eerst gestopt, oh zo bij een kroegje op voorstel van Rodeberg ze haalden nijlens netjes uit de drijftig zetten hem toen zo lang maar rond de rippeljaart. toen een partijtje stoten in de heuil roudstoet ziet zocht in de oude kat. Vergetelijkheid voor een verdriet. Toen het soepie dronken werd riep misselet, Jongens, nou is de Nijlens verrekt. In Enenieder in de bakjes aan gedaan. Is de zonge dode Nijlens die zal nood verloren gaan. Maar bij de begraafplaats, de rode werd Die arme manke staat nog onder het belgert. Nee jongens, ik ben er erg voor, we moeten die gozer halen hoor Zonder Nijlers gaat de voorste lang niet door Ze de Nijlis netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad. Zingen de je nee, het net of het een bruiloft Die arme man keert naar jules na zijn graf, onder een dronken man gespiekt en ouwe kat geheel. Me met een paal, wij nemen zien de keel. Oh. Zal laten we niet langer blijven staan Zal erover, maar in alles is gedaan. Toen oom me Gerrit, het hoort te die de dier in toostangs Nog een zand erover aan, wat maand er eerst is even uit. Hij kroop die kullet en er stond er een bar op zij. En nou toen werd de draas of aan de knoppertijd. kwamen ze en gedaan. Terwijl ze op geen benen meer konden staan. van de begrafenis is terug in de Jordaan. Manke Nemes. Ik heb zitten genieten. Ik denk dat jullie ja. door de Rijn praten, maar. Ja, natuurlijk. <laughs> We gaan weer terug naar de tour. Ondanks het feit dat de Tweede Wereldoorlog en een reeks ernstige ongelukken de carrière van Fausto Coppi in erg negatieve zin hebben beïnvloed... wordt de slanke Italiaan nog steeds beschouwd als een van de grootste wielrenners aller tijden. Op de jeugdige leeftijd van amper twintig won hij al de Ronde van Italië. Iets dat zelfs Gino Bartali niet had gepresteerd. Wat betreft zijn zorgvuldigheid en voorbereiding op wedstrijden... was de uit het arme dorp Castellania afkomstige Coppi zijn tijd dan ook ver vooruit. Hij placht niets aan het toeval over te laten en hij wordt er ook niet voor niets gezien als de grondlegger van de moderne wielersport. Dat zegt wat, hè? Ja. Ik moet zeggen, het is echt een van de bekendste renners uh, ter wereld op na. En vandaag de dag nog steeds. Fouwst op Niemand vergeet hem, hè? Ja. De naam Maurice de Walen, zegt hier jullie wat? Nee. Ondanks het feit dat hij tijdens de tour van 1929 verschrikkelijk ziek werd, kon Maurice De Walen zich in Parijs winnaar van de Ronde van Frankrijk noemen. De Belg had de leidersstruiver over in de vierde etappe van Dinan naar Brest, maar raakte die drie dagen later kwijt aan Nicolas Frans. In de Pyreneeën sloeg De Walen weer toe en pakte het geel terug, en toen begon daar de ellende in de Alpen. In de nacht van de rit naar Grenoble naar Avignon kreeg Maurice enorme maagkrampen en werd zelfs zo ziek dat hij bewusteloos in zijn hotelkamer werd aangetroffen. Niet helemaal fit kwam hij de volgende morgen toch aan de start... om aan de zware bergetappe te beginnen. De leiding van de Tour stelde de start een uur uit... zodat de Belg wat meer tijd had om op verhaal te komen. Die rit moet een ware martelgang geweest zijn. De Walen verbrachte 329 kilometer en verloor slechts enkele minuten... zodat hij toch de leider in het algemeen klassement. Maurice de Walen. Wat een verhaal, hè? Ja. Geweldig. En een etappe he, van 329 ja, ik, kilometer. Ik wil dan even zeggen. <laughs> he, en dan zitten ze na te zuren als ja. ze 220 moeten rijden. Ja. <laughs> ah, 220 was de langste. 200 ja. is gemiddeld, hè? He? Ja. Het zijn prachtige verhalen over die Tour de Frans van vroeger. Maar deze Tour, jongens, die breekt toch eigenlijk alle records. Vind ik, hoor. Ik heb uh, hem jaren niet zo spannend gevonden. Ja, daar ben ik, uh, ik met Klaas Ja, he. Heel mooi. En trouwens, er staat het, nog het, wat te ik, wachten ik, natuurlijk. Wil ik wil niet zeggen. De, de, de, de, de echte Want, vuur gaat nog komen, denk dan ik. Ze moeten de Alpen nog heen, hè? He? Vandaag, je hebt, vandaag. Je hebt nu, nu de kans om te zeggen wie gaat winnen. Nou, ik, ik blijf bij mijn standpunt. Je blijft bij Contador. Ja, hoewel ik er wel aan ga twijfelen, maar ik, uh, ik blijf bij mijn standpunt. Rob? Ja, het is, het is zoals je nu ziet hoe die vroem fietst. is het gewoon vroem. Maar ja, mijn favoriet is ook Contador. Maar ja, Parijs is nog ver en uh, je weet niet wat vroem over kan overkomen. Het, het blijft, uh, Maar opa dat de bal is rond, je weet het niet. Ja. Hij doet net als zoetemelk, hè? Hij slaapt. Ja, vroeg ja. in bed, hè? De koers vind je in bed. Hè? Ja, ja, de, de koers vind je in bed. Zo. Ja. Je moet uitgerust zijn. Zeker op deze dagen met die hoge temperaturen. Ja. Ik hou het bij vroem, jongens. Ja. Dus nou, zo, ik, ik wens je veel succes eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> alleen, alleen geloof ik er nog niet in. Maar die tubes zijn zo smal. Er kan van alles gebeuren. Ja, zo precies. Maar dat telt voor iedereen, hè? Ik hou het op die Chinees. Ja, ja, die wint altijd. Ja. Doping. Yeah. No, feeling good. Michael Bublé It's time. Nee. We krijgen eerst nog een uh, liedje wat heel toepasselijk is op deze tours. Want, jullie steeds, uh, want die stond er eerst nog. Het was een very good year. Oh, een very good year. Laten we hopen dat het zo blijft. Als dat er nu is. Die, die tour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 On the village green When I was seventeen When I was twenty-one When I was thirty-five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 Hours thirty five. But now the days are short.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 Good year. onze technicus van vandaag. Frank Sinatra is gewoon een hoofdkeus van Rob Schuiten, onze gast, maar ook Klaas Koper is er. En die twee die zitten continu door die muziek heen te kletsen. En nou hadden we het al over Delgado. Want Steven Rooks was gisteravond op de televisie. Die heeft toch echt die Tour gewonnen, Rob? Ja, ik uh, toevallig heb ik Roos uh, met de reunie van Tiarelli ontmoet. En ik vind het echt een leuke, sympathieke gozer. Is het ook. En hij uh, had de Tour kunnen winnen, ja. Maar Delgado wilde niet weg. Nee, en dat is ook zeg maar. Uh, ook wat er heeft voorgespeeld. Tenminste, wat ik weet. Dat, dat, er is toen een akkefietje geweest. Dat er, was, er was iets met Delgado. Zover ik weet. En dat, dat klopte helemaal niet. En dat stond nog niet op de dopinglijst. Dus ja, dan heeft hij ook niks gebruikt. Zal ik maar zeggen. Heeft wel wat gebruikt. Maar het stond er niet op de verboden lijst. Zeg maar. ja. En toen was er sprake van: wat gaan we doen? Halen we hem uit de tour? Want dan had Rooks de tour gewonnen. Ja. De Adelaar van Toledo, hè? Dat, maar dat hadden ze moeten doen, hè? Nou ja, hadden. Kijk, ik, uh, ik moet zeggen... Delgado ken ik dan ja, een soort van persoonlijk. Het is, uh, hè, dat, dat was zeg maar het lievelingetje van mijn vader in die tijd. En uh, ja, ook een hele sympathieke jongen wat ik hoor. Ja, dus ja, dan, dan gun ik het Delgado ook wel. Maar een jaar later stond het wel op de lijst. Ja. Toch triest. Ja. Want Steven had hem gewoon moeten winnen. Net zoals ja. trouwens de ronde die TVN won. Die had ook niet door TVN gewonnen moeten worden. Nee, maar ja, zo kunnen we aan de gang blijven. Ja, je maar het is weer een uh... Nederlander die genaaid werd. Ja, ja maar dat... dat... Arme Hennie. Ja, dat zie je. Het is de Tour en het is... TVN is een, een Fransman, Dus ja, dat zouden <laughs> ze zo nooit doen. Het <laughs> <Huh? laughs> was ook zo aardig, het chauvinisme van die Fransen. Kijk, je kan zeggen van vroem wat je wil. Je kan echt zeggen wat je wil, hij zit niet mooi op de fiets... maar hij staat wel eerste en hij laat geweldig fietsen zien. Ik ben ik helemaal met je eens. Ja. Dan komt hij de bus uit, staan die Fransen te fluiten en te joelen, joh. Ja, maar, het, ja, maar dat het, is het, het Franse het, chauvinisme, Ja, ja, ja. Ja. Ja, ah, ik, ik, ik, ja, ik vind het uh, respectloos. Ja, absoluut En, en dan, dan snap ik dat hij vraagt dat hij meer respect wil, want dat ben ik het volledig met hem eens. Ik vind het spannend. Ja. Heel even een bericht uit de voetbalwereld. Want dat voetballen, dat seizoen, is weer in voorbereiding. Maar ik heb... Uh, Denk ik heel erg groot nieuws. Nick Olij. Uit de jeugd van de Koninklijke HFC. Zou nu derde keeper worden bij AZ67. Hij gaat naar Manchester United. Als vervanger van de GEA. Zo. zo 18 netje, jaar. Zo. 18 jaar jongens. Dat is eens leuk werk. Dat, dat, dat wordt de nieuwe nationale keeper van Nederland dus. zit er dik in. Ja. En de Koninklijke HFC hartstikke blij. Want er zijn nogal wat centen mee gemoeid. Ja. Dat delen ja, ze in ja, mee joh. Ja, ja. ja. Maar wat leuk, hè? Ze, ze hebben de beste opleiding. Uh, ze krijgen de Rienus Michels award van HFC. De beste zijn nou regionale jeugdopleiding als amateurclub. Dat natuurlijk heel mooi is. En nou gaat zo'n jongen, die gaat gewoon in één keer, pats! De grote wereld in. Via AZ-67 naar Manchester United. Leuk, hè? Dat betekent dus dat Louis van Gaal of hele goede ogen heeft of hele goede scouts. Ja, ik denk eerder scouts, hoor. <laughs> ik denk niet dat hij zelf langs de zaal staat te maar kijken. Maar dit, dit jongen is zo goed, hè? Leuk, hè? Zo. En ik ben best trots, want ik was ook juist Dat kan ik begrijpen. Sorry dat ik dat even zeg, jongens. Maar <laughs> even tussendoor. Nou, mag we wel even tussendoor. Het <laughs> is dus. ja, ja. niet zo heel erg. Nou, Nick naar Manchester United. Wat een nieuws. Top. We gaan naar muziek. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know.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 Want je bent geweest? Ja, in Rotterdam. En daar hoor je met mijn moeder samen. Jij naar Rotterdam? Ja. ja, ik ben er niet zo happig op, hoor. maar. Uh, <laughs> ja, I, <laughs> nee. Michael uh, had er ook wat over te zeggen. Ja, klopt. Die vond het toch raar dat de mensen in Amsterdam een hekel hebben aan de mensen in Rotterdam. En dat liet hij ook zien met zijn middelvinger in de lucht. Maar dat is niet zo raar. Nee, nee, ja, goed. Uh, ik weet het wel, maar dat zo'n zanger ermee uh, aankomt zitten, dat ik denk van, dat vond ik wel, wel uh, te kijken eigenlijk. U luistert naar de Watertoren Sport. We hebben als gast Rob Schuiten. En we hebben ook nog Klaas Koper. De 85-jarige promotor van het wielrennen in Zandvoort. En die heeft twee hele mooie cadeaus voor me meegebracht. Allereerst. Ja, o, o, je bent er wel gek o, bij je. He? Moet ik het teruggeven? Nou, Parijs, Brest, Parijs, du Centenaire. In 1891, 1991. Vertel. Ja, dat is geweldig. Dat is uh, 1200 kilometer in, uh, in drie dagen en een nacht. De eerste 600 kilometer die gaat dag en nacht door. En dan uh, mag je een keertje slapen. En dan krijg je nog drie dagen, of twee dagen van 300 kilometer. Ongelooflijk. Ja, het is, uh, het is geweldig. Alleen voor Nederlanders is het niet zo heel leuk. Want het, uh, het fietstoerisme hier in Nederland... dat heeft uh, bij de uitgezette, westrij, uh, uitgezette tochten... een snelheid van 25 kilometer per uur. En de Franse rij maar 20 kilometer per uur. En dat betekent dat je heel lang recht op je fiets zit... En dat gaat ten koste van je billen. Dus ik kwam weer thuis en ik had een hele rauwe kont had ik. Weer naar nou opa. Weer naar nou opa, weer naar nou opa. Weer een doosje uit de kast en het zalfje erop. Dus ik kom bij Leen, ik zeg Leen, ik zeg ik heb een hele rauwe kont. En dan moest ik nog naar Barcelona fietsen een maand later. Nou, broek naar beneden, Leen, kijken. Hij zegt nou, ga maar even op die ladder, op die trap staan. <lacht> en een kastje daarboven. <lacht> Haal er maar een doos uit. Nee, die is het niet en die is het niet. Ja, daar zit het in. Nou, dan komt er een tube zalle voor de dag. Hij zegt, spreek dat maar op je reet, zegt hij. Hij zegt, dan fiets jij straks naar Barcelona. En verdomme, het was waar. Tijd van de week was het dicht. En uh, ik had er alleen een paar beste blauwe plekken over gehouden. Maar uh, het, was, het was gelukt. Leen was een meesterlijke wend. Ja, ja, zeker. Dit cadeau vind ik het mooiste. Je had niet beter voor me kunnen meebrengen. Goed zo. 1987, Parijs-Roubaix. Een kassei op een marmeren voetstuk. Ja. Dat moet ook iets zijn, hè? Ja, dat is, uh, dat is geweldig. Daar zijn we, ik heb hem twee keer gereden. En uh, ja, het is, het is, het is, een, het is een, een evenement, daar zeg je u tegen. is vroeg af vertrekken. En dan uh, een hele sliert met mensen die er doorgaan. Ik praat het over Parijs-Roubaix. De beste Nederlandse wielrenner van het ogenblik. En dat is zonder twijfel zo. Mijn favoriet. Helaas niet in de Tour. Nee. Misschien wel bewust hoor. Want... Nou, hij gaat gewoon een najaar uh, gaat goed rijden. En dan uh, heb ik nog een paar klassiekers en ik denk de aan. We, We hebben het over een... Nicky Terfsen. Terf. Terf. Ja. Ja. Ja. Ja. Als hij de Verweld gaat rijden, dan wordt dat heel erg mooi. Ja. Tenminste, ik denk dat hij daar wel een etappe zal pakken. Dat denk ik ook wel. Misschien wel. Ja, ik hoop het. Nou, want, maar hoe komt het dat hij nou zo goed is? Nou, gewoon. Het is, het is, zit het, ik zal zeggen wat ik denk. Hij zit in de goede ploeg. Ja. En dat is het gewoon. Ja, gewoon de, de, de klassieke ploeg eigenlijk. Een sprintersploeg, maar Kevin, die is ook niet alles vandaag de dag. Nee, maar die, die is over zijn top. Ja, misschien op ze retour hebben we wel gewoon ja, 25 of 26, 26, uh, 26 etappes 26. gewonnen? 26, Ja, doel ja. maar. Ja. ja, dan ben je wel een kanjer hoor. Ja, absoluut. En hij deed het toch maar weer in deze ronde. ja Hij heeft er twee jaar op moeten wachten, maar hij deed het. Nou, de chancelier 2 kan hij nog... Uh, Dat... Ja, dat ja, of Grijpel. Of, uh, ja, Grijpel is zo snel geworden. Vandaag is het de etappe op 17 juli van Muret naar Rodé. Of Rodes, zoals de mensen zeggen. Ze gaan langs de gorge du Tarn. Geweldig mooi gebied. Maar deze etappe is toch een beetje link. Want op het eind zitten daar een paar verschrikkelijke kools. Op 127 kilometer, één van de derde. Dan komen er nog twee van de vierde op 156 en op 167. Maar de laatste op 188 kilometer, dus 10 kilometer voor de finish, staat er niet eens op. Maar dat is absoluut ook een derde categorie, kool. Uh, dus er kan nog van alles gebeuren. Wie wordt jullie winnaar vandaag? Nou ja, het zou Kruipel kunnen zijn. Kruipel? Ik denk ze kan. Ik denk tegen Kool. Nee. Nou, er die uh, drie die zit er echt doorheen. Nou, we gaan het zien. Garrens kan winnen, Matthews kan winnen, Valverde kan winnen. Ik denk kan. die fietst tot zo goed de afgelopen hij week. Hij fietst goed, dat ben ik met je. Hij is wel iedere dag bij de toppen. Ja. Maar hij is zo jong en onbezonnen. Alleen ik begrijp niet dat zijn ploeg niet wat meer voor hem doet. Want als er één mannetje voor hem de sprinter aantrekt, dan pak je hem wel. Ja, maar ze hebben geen, geen, geen mensen die, die, die, die, die uh, zeg maar, uh, hoe moet je dat zeggen, dat kunnen aantrekken voor hem. Het zijn allemaal bijna klimmers ja, of, of, of kleine mannetjes. Hij is zelf juist de snelste van de, de groep. Maar het is geweldige coureur natuurlijk. Ik vond het fantastisch leuk. De Watertoren Sport zit er bijna op. U draait alweer de eindmuziek, geloof ik. Ruud Jansen, de technicus van vandaag. Hartstikke bedankt. Jij weer, Klaas. Je komt volgende week weer, hè? Ja, ja, ja. ja. En dan gaan we... Hopelijk de... met Ron Smit. Ja. En, en, ja dat zal, als Ron luistert... Ik zal hem even contacten. Hartstikke toch. Rekenen we op. Dankjewel, Rob. Voor je komst. Wees trots. Ben ik zeker. Hartstikke goed. Hartstikke bedankt, mannen. Graag gedaan. Graag gedaan. We kunnen luisteren naar Watertoren Sport. Met onze radiocorrivé Henny Rukert. Uh, volgende week is nu al zeker, komt Ron Smit. Want uh, Rob Schuil zit nu te bellen. Dat is afgesproken. Dus dan hebben we volgende week drie gasten. Klaas Koper, 85 jaar en dan drie weken. Rob Schuiten. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want die verhalen zijn ook enig. En Ron Smit. En daar kijken we heel erg naar. En we gaan het ongetwijfeld weer over de Tour de France hebben. We volgende week. Reken maar. Ja. De dag voor al hè? De dag voor al de dat wordt spannend. Oeh. Zometeen, Zie je lunch om 12 uur met uh, toet en Rut en tot zo dus.